...terecht natuurlijk, maar de meerderheid is toch voor. Maar ik wil eventjes aangeven dat het hier dus om gaat. Dank u voor de stemverklaring. Wie is voor? Nogmaals, want ik was van mijn apropos gebracht. Complete fractie van Partij Zandvoort, GroenLinks, CDA, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en VVD. Wie is tegen? F, tegen is? De fractie van Gemeentebelangen Zandvoort. Daarmee is het abonnement aangenomen. ...dat brengt mij op abonnement 2b... ...Vuurboetstraatgebied, stedenbouwkundig accent... Torbekstraat, wederom door drie partijen... ...ingediend. Wie van de partijen wenst het woord? Meneer Bouwburg wilson Dank u, voorzitter. De reden dat dit... ...abonnement is ingediend is... ...op grond van het feit dat in het... ...bestemmingsplan wel... De, de, ...het aanbrengen van een stedenbouwkundig... ...accent is aangegeven... ...maar in het midden is gelaten... ...van welke omvang dat accent zou zijn. Daarom stellen wij voor... In artikel 23 sub 1.1 lid B. Achter het zinsdeel met een stedenbouwkundig accent van 18 meter. Zijnde de hoogte toe te voegen met een oppervlakte van maximaal 500 vierkante meter. Van maximaal 500 vierkante meter van het wijzigingsgebied. Dank u wel meneer Baber-Wilson. Vragen ter verduidelijking nog. Meneer Bierman. Korte reactie graag. Wij zijn, uh, we kunnen daarmee instemmen. Dank u wel. Behoefte aan een debat? Dat is niet het geval. Gaan we stemmen? Wie is voor abonnement Vuurbootstraatgebied Stedenbouwkundig, Accent, Tolbekkenstraat? Hand opsteken, graag. Ik kijk rond. Fractie van de VVD compleet. Fractie van de Partij van de Arbeid compleet. Fractie van Oudere Partij Zandvoort compleet. Fractie van GroenLinks. Wie is tegen het abonnement? Fractie van het CDA, fractie van Gemeentebelangen Zandvoort en fractie van Sociaal Zandvoort. Daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 3a, Badhuisplein, doorgang, ingediend door Partij van de Arbeid, OPZ, VVD. Wie wenst het woord? Meneer Kramer. Ja, wij vonden dat de huidige doorgang die in het bestemmingsplan was opgenomen te smal was. En wij willen deze minimaal de breedte geven van 15 meter. Dit, dit was ook een van die splintertjes die wij hadden voorgesteld. Maar Dank u wel meneer Kramer. En u wilt een woordje tekst toevoegen? Voor de vijfouder. Zijn er vragen? Meneer Van Deursen, excuses. Ja, Dank u, meneer de voorzitter. Even een dank aan de indieners dat ze het amendement hebben ingediend. Maar ik vind het eigenlijk een beetje een beetje flauw amendement. Want 12 meter is erg smal en 15 meter is nog, is nog steeds smal. Nee, als je dan toch een amendement indient... Uh, Verleng het dan naar 20 meter, dan hou je tenminste iets over dat je ook nog een terrasje of een dingetje kan maken. Doet u een wijzigingsvoorstel in meneer Van Deursen? Ja, ik zou voor willen stellen de, de breedte naar, nou, naar 20 meter toe te brengen. Want dan heb je tenminste een doorgang. Nou, wie biedt? Nou ja. Meneer Stammes. Voorzitter, heeft de heer Van Deurzen het woordje tenminste ook erbij gelezen? Dat betekent dat het breder kan worden. Ja, maar de wetensbouwers gaan bouwen, dan lezen ze alleen maar dit ja, Het wantrouwen, ik was het vergeten. <lacht> Meneer Van Deursen. Ja, maar het is een heel terecht wantrouwen hoor. <lacht> Portefeuille houden er nog behoefte aan een korte reactie? Geen reactie. Goed, behoefte nog verder debat? Dat is niet het geval. Meneer Van Deursen, wenst u nog een subabonnement in te dienen, want er leek het op. Ja, heeft het zin? Ik, ik, ik hoor alleen de reactie van de heer Stammers dat hij 15 meter genoeg vindt voorlopig. Dus als ik het enige ben. Het klinkt als het heeft weinig zin. Goed, dan breng ik het in stemming. Wie is voor abonnement 3a Badhuisplein doorgaan, hand opsteken graag. Ik kijk rond, dat zijn de fracties van OPZ, GroenLinks, CDA, Partij van de Arbeid en VVD. Wie is tegen dit abonnement? De fractie van Gemeentebelangen Zandvoort en Sociaal Zandvoort, daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 3b, Badhuisplein, oppervlakteplein. Ingediend door OPZ, als ik het goed zie. Wie wenst het woord? Meneer Waberg-Wilson. Ja. Dank u, voorzitter. Ja, overwegende dat er, er, er een vrij grote mensenmenigte. Uh, ...bij evenementen, bij weeromslag, uh, Sint-Nicolaas, Nieuwjaarsduik enzovoort... ...zich over dat plein bewegen... Uh, ...leek het ons uh, verstandig om in ieder geval dat uh, plein robuuster vorm te geven... ...net zo goed als die doorgang. Vandaar dat wij voorstellen om de uh, 825 vierkante meter die nu in het bestemmingsplan staat... Uh, het ...op te rekken tot 1200 vierkante meter, stelt voor in artikel 15... 2.2 sub-B-Lid 2... 825 vierkante meter... zwanger door 1200 vierkante meter. Dank u wel. Behoefte nog aan nadere vragen? Duidelijk. Meneer Van Ja, Het is bijna hetzelfde weer. Ik vind het nog steeds niet groot. En ik zou... willen vragen, zet er dan tenminste bij. Dan kan hij altijd nog groter worden. Meneer Van Deursen... Dank u wel. Uh, meneer Bouwburg-Wilson, uh, wordt een suggestie voor een subabonnement gedaan? Ja, ik, daar zou ik mij niet tegen verzetten, voorzitter. <lacht> Portefeuillehouder. Dank u, voorzitter. Wij kunnen dit abonnement niet steunen. Uh, wij geven zelf al aan dat er een minimum is gesteld van 825 vierkante meter. We hebben daar ook de rekenverkamering op gebaseerd. We kunnen dus niet zien wat. Uh, als gevolg van een uh, substantiële vier, meer 400 vierkante meter vergroting wat dat voor gevolgen heeft. We wou nog even opmerken dat ook het rotondeplein, zal ik het dan maar even noemen, dat blijft al. Dat zal er nog aan toegevoegd worden aan het venster op zee, Dus wij zouden willen voorstellen om het te houden bij zoals het nu is. Dank u wel, Porteveilhouder. We Hoeft aan een debat. Dat is niet het geval. Bij hand opsteken. Wie is voor abonnement 3B, Badhuisplein, Oppervlakteplein? Hand opsteken graag. Wie is voor? De fractie van het... Oudere Partij Zandvoort, GroenLinks, het CDA. Wie is tegen dit abonnement? De fracties van Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en de VVD. En daarmee is het abonnement verworpen. Abonnement 4a. De Favosjeplein, Bouwhoogteplein, Oudere Partij Zandvoort. Wie van u wenst het woord? Meneer Baber Wilson. Dank u voorzitter. In de regels is nu opgenomen dat voor wat betreft het gehele wijzigingsgebied dat het Favosjeplein insluit... ...inclusief Dirk van der Broek, inclusief de percelen aan Boulevard Favosje... ...dat die voor 45% kunnen worden bebouwd. Daarnaast is opgemerkt dat er voor een gebied van 1100 vierkante meter... ...een maximumbouwhoogte wordt voorgesteld in het bestemmingsplan van 17 meter... En, uh, uh, pardon, ik moet het goed zeggen, 24 meter voor 1100 vierkante meter en voor de rest een maximum van 17 meter. Terwijl de maximale bouwhoogte volgens de bouwverordening daar 15 meter is. Um, wij hebben dan uh, voor dat gebied eigenlijk drie uh, amendementen die maken dat je naar ons idee daar op een betere manier mee kunt omgaan. In ieder geval een manier die tot minder uh, uh, haakloferijen en schadeclaims zal leiden. In eh, abonnement 4a stellen wij voor om, eh, de, om op het pleingedeelte achter de bebouwing aan eh, de Boulevard van Vosje een bouwhoogte eh, vast te stellen van 15 meter en artikel 3 lid 3 lid 1 te laten vervallen. En die 15 meter komt dus voor uit de eh, beperking zoals die geldt volgens de bepalingen van de bouwverordening. We komen met andere moties op de andere gebieden terug. Dank u wel, meneer Barbeck-Wilson. Abonnement duidelijk. Nee. Meneer Bluis. Nee, ik snap het niet. Uh, want nee. volgens mij wordt er gesproken over het gebied exclusief, wat, waar alleen de CPO voor geldt. En, en, dat wil ik dan van het college of van de wet aan. Volgens mij is het CPO-gebied, is, is dat nou het hele gebied of is het die, die strook? De strook van de bestaande bebouwing met waar nu ook, plus het stuk van de garages. De, uw vraag wordt meegenomen, meneer Bluis. Andere vragen nog? Nee, dank u. Kijk even rond. Meneer Bierman. Het CPO-gebied moet zich beperken tot het gebied wat uh, de uh, ontwikkelaars daar zelf hebben. Maar het wijzigingsgebied is veel groter. Dus als wij een percentage aangeven van waar er gebouwd mag worden... dan is het percentage van het wijzigingsgebied. En dat omvat dus het hele gebied. Voorzitter, als ik meteen het advies mag ja. geven in dit geval... Wij hebben met uh, CPO overlegd en wij zijn dus tot de conclusie gekomen dat dat uh, een kans moet krijgen. We vinden het een beperking die niet op dit moment noodzakelijk is. Het zou zelfs in een later stadium heel wel kunnen wat de OPZ voorstelt. Dus wij hebben geen behoefte aan dit amendement. Dank u wel. Behoefte aan een debat? Dat is niet het geval. Meneer baber sorry. Ja, voorzitter. Ik, ik heb er wel degelijk behoefte aan. Want het is namelijk zo dat op het moment dat je dat gebied in drie stukken opdeelt... ...detailhandel, supermarkt, het Vavosjeplein en de bouwing aan eh, Boulevard de Favosje, ...dan hebben wij toch een groot probleem met eh, de 45%-regeling. Want op het moment dat je namelijk die beperking aan de bouwsoppervlak van de percelen... ...grenzend aan Boulevard de Favosje oplegt... ...dan dwing je als het ware haast de mensen om de lucht in te gaan. En dat is nou net iets wat wij toch willen beperken... Tot, tot datgene wat wij, wat wij redelijk achten. En eh, ik heb eerlijk gezegd de wethouder geen argument horen geven. voor het feit dat hij in feite de bouwhoogte volgens de bouwverordening. Eh, wil overschrijden. En eh, ook geen verklaring voor het feit. of hij daar wel of niet problemen in ziet. Ik kijk even rond of er nou behoefte is aan een debat verder. Dan houden we het even bij dit betoog, meneer Barbara-Wilson. Dan gaan we stemmen. Nou, ik heb geen vraag aan u gehoord. Uh, ja. dan zeker. Ik zal over mijn hand strijken, meneer baber Wilson. Ik, ik, ik heb nog even om de laatste zin terug te roepen... Uh, gezegd dat ik geen antwoord of commentaar had gehoord op het opmerking dat je met een bouwhoogte van 17 en 24 meter... de bouwverordening hoogte overschrijdt... en je daarom dus kwetsbaar maakt voor uh, planschadeclaims... en ik van de wethouder daarover geen mededeling had gehoord. Ja. En dat klonk als een constatering. Ja. Meneer Bierman, Voorzitter, ik geef ook al antwoord op de eerste vraag. En uh, als u de tekst van het uh, amendement even leest bij overwegende dat... dan ziet u dat de 45%-regeling geldt voor het wijzigingsgebied. Dus het hele gebied en niet alleen het CPO-gebied. Ja, voorzitter, met respect, maar dat is geen antwoord op de vraag. Ik heb, ik heb u namelijk aangegeven dat die 45% ook geldt voor de percelen... die er dus niet 100% bebouwt... waarmee dus gedwongen wordt de lucht in te gaan... en vervolgens de, de bouwverordening hoogte gaat overschrijden... met alle risico's van dien. Kunt u nog antwoord geven op die vraag? En dat antwoord is, voor de duidelijkheid? Het antwoord is dat de 45%-regeling geldt voor het hele wijzigingsgebied. Dus dat is uh, aardig wat, zou ik zeggen. Is groot. Maar de vraag van meneer balboog Wilson volgens mij is... De vraag van de kwestie van de, de hoogteingang. Ja, de hoogteingang. Ja, dit is uh, gewoon een voorstel zoals het nu mogelijk wordt gemaakt voor de CPO. Omdat CPO nog niet verder is en nog niet heeft uitgewerkt hoe het ook nog zou kunnen dat het lager zou worden. En wij houden dus eigenlijk aan dat we zo weinig mogelijk beperkingen willen opleggen aan die kans, die cruciaal eigenlijk is voor die samenhang in het hele bestemmingsplan. Dat dat dus ook inderdaad door kan gaan. Dus het kan best zo zijn dat in het verdere overleg... en dat verwacht ik ook, tot lagere hoogtes wordt gekomen... onder andere vanwege het argument dat je anders planschade hebt te vrezen. Dank u wel, meneer Bierman. Ik kijk even rond. Wij gaan stemmen, volgens mij. Ik breng in stemming het abonnement 4a, de Fafoosjeplein, Bouwhoogteplein. Wie is voor dit abonnement? Bij hand opsteken. Voor zijn de complete fractie van de ouderoppartij Zandvoort en GroenLinks. Wie is tegen dit abonnement? Bij hand opsteken, graag. Tegen zijn de fracties... ...van de VVD, Partij van de Arbeid, CDA, Sociaal Zandvoort en Gemeentebelangen Zandvoort. Daarmee is het abonnement verworpen. Wij gaan door naar abonnement 4b, de Vavoisjeplein Bouwhoogte Boulevard. Meneer bouwburg wilson aan u waarschijnlijk het woord. Dank u voorzitter, dat is inderdaad het geval. Um, nou, uh, we komen weer terug bij waar we net uh, waar zijn opgehouden. In de planregel staat nu dat in het wijzigingsgebied de vavosje mag worden gebouwd tot maximaal 17 meter en 24 meter hoog. Dat is substantieel hoger dan, in de, huidige, uh, dan de huidige bebouwing. En, eraan de, uh, en dat kan dus ook nog aan de boulevard schaduwwerking ontstaan. Ik heb eigenlijk een beetje de indruk dat de tekst van uh, het amendement bouwhoogteplein en bouwhoogte boulevard een beetje uitgewisseld zijn. Maar goed, het zij het zo. Um, aan, uh, en wij stellen daarom ook voor om artikel 23 3 lid D als volgt te wijzigen en aan te vullen. Aan de boulevard is gebaseerd op de huidige bebouwing van noord naar zuid de toegestaande bouwhoogte voor het eerste blok 11 meter, voor het tweede blok 14 meter en voor het derde blok uh, 17 meter En wij stellen daarnaast voor uh, Om het bebouwingsvlak Niet voor 45% te bebouwen Maar voor 100% Ik zie dat niet in de tekst van dit amendement Tot mijn verbazing terugkomen Wenst u een schorsing? Ja, dat lijkt mij inderdaad wel gewenst U heeft een schorsing ja, een beetje huiswerk verkeerd gedaan, denk ik. Ja, er is iets verkeerd gegaan. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Maar het uh, uh, opvallend is dat uh, toch een x-aantal uh, dingen uh, niet doorgaan of niet uh, geaccepteerd worden door de raad. En, uh, en ja, dan moet ik toch helaas constateren dat het er toch een paar van de OPZ zijn. Ja, en dat gaat spannend worden. Ja. Want OPZ heeft zijn kiezers beloofd dat daar niet massaal gebouwd wordt en niet hoog gebouwd wordt en dergelijke. En die ziet nu een aantal van die amendementen die dat inderdaad zouden moeten tegenhouden. Die zouden zien dat die niet doorgaan. Ja, maar volgens mij heeft de wethouder al een paar keer gezegd, u krijgt later de regie daarover. U kunt dat zelf bepalen. Dat heeft hij net nog gezegd. Uh, ja, maar dan is er het wantrouwen. Als een bouwer tot 15 meter mag, dan gaat hij tot 15 meter. Dat kan alleen als hij eigenaar van de, van de grond is. En voorlopig is de gemeente dat. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ja, uh, we gaan straks ook nog natuurlijk argumenten krijgen. Ja, maar luister eens, als ik niet hoger mag dan 12 meter... Dan is uh, ja, nou, dan het niet van. rendabel meer. Ja, maar er komt een andere aan de beurt. Uh, ik denk dat het zo zal gaan. Ja, dat gaat altijd om het geld, ja, zeg dat je sowieso. Dat, dat is altijd ja. het argument. En uh, ja, als dat gaat spelen, het is de vraag. Alleen de wethouder had, uh, had natuurlijk wel uh, een, een argument met te zeggen. Ja, wij willen straks planschade hè, omwonenden die schadeclaim gaan, uh, gaan indienen. Uh, daar willen we helemaal niet uh, mee te maken dat hebben. Dat wil je meteen. ook niet natuurlijk. Nee. Want het kan dus, een pak geld kosten. Maar dus. dat, he, dat heeft de raad dus zelf in de ja. hand. Ja. Ik denk dat het daarop op, uh, ja. aangestuurd gaat worden. Ja. En dan zal het misschien openzetten het niet mee eens zijn. Ja, nou, de volgende raad. Hè. En dus, Joop, denk ik, ik weet niet of jij dat ook zo inschat. Hmm. Gaat toch weer de middenboulevard een rol spelen in de, de, de verkiezingen. verkiezingen. Het zal niet zo'n grote worden, denk ik. Als, niet als de laatste als keer. Als de laatste keer, maar het zal toch wel meespelen. Ja. En ik denk dat dan één partij op dit moment er de garen mee kan spelen. En die heeft zich eigenlijk al maar een paar keer uitgesproken voor dit bestemmingsplan. En ik denk dat de pape een goed argument in handen heeft. Ja, ja ik denk het ook wel. Ja. Goed, we gaan even totdat ze terug zijn, een beetje muziek voor u draaien.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 In the sky Their brains were still on fire And their hooves were made of steel Their horns were black and shiny And their hot breath he could feel A oh, bolt of fear went through him As they thundered through the sky For he saw the riders coming hard And he heard their mournful cry Hippie-i-ay, hippie i fighters in the sky. Their faces got their eyes were blurred and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that bird but they ain't caught them yet. Cause they got to ride forever in that range up in the sky. Horses snorting fire As they ride on Hear their cry Here yeah, we are there. Save your soul from hell or riding on a range. Then cowboy, change your ways today or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's bird across these endless skies. sky. Van de voorzitter, en dat betekent dat hij de raadsleden terugroept naar de vergadertafel. En dan Gewijzigd gaat hij beginnen. 4b. Meneer Baburg-Wilson, u heeft het woord. Ja, voorzitter, met excuses dat dit aan de aandacht was ontsnapt, maar in ieder geval is het zo dat met uh, amendement 4b wilden wij uh, het bebouwingspercentage van de percelen gelegen aan Boulevard boulevarder Vervoosje uh, uh, mogelijk maken tot 100%. En dat was eigenlijk in het amendement niet meer terug te lezen. Ehm. Um, het is nu zo dat uh, voor die percelen geldt net als het hele gebied overigens een bebouwingspercentage van 45% met uh, een uh, hoogte van 17 en 24 meter. Wij stellen voor voor die percelen gelegen aan de Boulevard de Favoursje een bebouwingspercentage van 100% toe te staan. En uh, aan de boulevard uh, uh, uh, van noord naar zuid, de toegestaande bouwhoten voor de, e voor de drie blauwblokken blokken die er zijn. Voor het eerste blok het meest noordelijke blok 11 meter te bepalen, voor het tweede blok 14 meter en voor het derde blok de 17 meter. Door de bouwpercentage te veranderen van 45 naar 100% wordt dus het bouwvolume voor de percelen van de CPO een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden gerealiseerd zonder dat je de bebouwing verplicht om zo hoog te worden als het bestemmingsplan eh, voorstaat. En ik wil nogmaals op wijzen dat die hoogte die dus nu het bestemmingsplan voorstaat strijdig is met hetgene wat nu, althans ik moet het anders zeggen, boven de huidige... 15 meter die volgens de bouwvordering is, is bepaald toestaat. Dat is de strekking en de achterliggende reden van de motie, voorzitter. Dank u wel, meneer baalberg Gilson. Is, is het abonnement voor u duidelijk? Ook al was het een slip of de tong van motie, maar het is een abonnement. Wordt de vijhouder. Voorzitter, dezelfde argumentatie die ik daar straks heb gehanteerd. Het is mogelijk... Het kan dus altijd, niet beperken nu. En verder wilde ik uh, het CPO, dus de, uh, ja, die silhouette voorlopig aanhouden. Meneer bouwburg wilson uw klomp is bijna gebroken, maar stelt u een vraag? Ter... Nou, ik vind het wel merkwaardig als ik de, de, de, de wethouder hoor vertellen en hoor spreken over een beperking, als ik in feite het toegestane bebouwingspercentage wil vergroten van 45 naar 100 procent. ...daarnaast ook nog een keer de huidige hoogte met één en twee lagen ook wil vergroten... ...dan weet ik niet meer wat dan de beperking is, voorzitter. Meneer Bierman, wilt u nog een korte toelichting geven op het woord beperking? Ja, het is juist geen beperking. Het, uh, wij hebben niet in bouwblokken de beperking uh, gezocht... ...maar gewoon in percentages en dan wordt er vervolgens... Uh, u kunt ook iedere keer nu deze vrijheden die u wilt, kunt u ook nog bevorderen en bepleiten zometeen als er dus de uitwerking komt. En dus kan het en is het niet noodzakelijk om dat nu reeds te beperken. Voorzitter, ik hoor nu weer twee maal het woord beperken vallen... terwijl ik aan het woord verruimen denk, want daar gaat het om. En u heeft er straks bepleit, voorzitter, dat de, de CPO-gedeelte zich beperkt... tot de percelen gelegen aan de boulevard Favosje. Dan vraag ik me af, waar hebben we het dan over? De interruptie meneer de voorzitter. Meneer Kramer. Ik heb de indruk... Misschien heeft de portefeuillehouder de gewijzigde versie niet gelezen. Ja, voorzitter. Even één moment, meneer Kramer. Dus we praten over abonnement 4b, de Fafociplein gewijzigd. Ja, meneer Kramer. Voorzitter, ik blijf bij mijn eerder gehouden statement. Goed. Meneer Kramer. Ja, ik, denk ook, ik, ik snap ook niet dat de heer Bouwer-Gilzen zegt dat het hier om een verruiming gaat, want het wordt juist beperkt in de bouwhoogtes. Daar heeft de heer Kamer volledig gelijk in, maar op het moment dat je dat paard aan een toename van 50%, 55% van het bebouwingsvolume en je kijkt dan wat je inlevert... Dan is dat per saldo dus meer. Dus van een beperking is, totaal geen sprake. Bovendien maak je je kwetsbaar voor aanspraken, schadeclaims op grond van het feit dat je boven de toegestaande hoogte van de bouwverordening gaat. Dus dit zijn twee argumenten die maken dat ik denk dat je hier niet tegen zou moeten zijn. Meneer Kramer. Een ander argument kan zijn dat je wel weer de open ruimte behoudt. Dus er zijn twee kanten en als je nu één kant kiest, dan kan je nooit meer die andere kant kiezen. En dat zegt het college op dit moment, dat je niet van tevoren moet gaan beperken en allerlei blokjes moet gaan stellen van die mag zo hoog, die mag zo hoog en die mag weer ietsje hoger. Als je het gewoon allemaal heel globaal houdt, dan kan je uiteindelijk de invulling er zelf aan de bewoners aan overlaten. Ja, maar, ik, ik hoor ook, uh, dat, maar, maar ik hoor ook dat uh, het argument zo even was... dat die CPO-constructie zich beperkte tot de percelen... die gelegen zijn aan de boulevard de Vavosje. Dat hoorde ik ook. Meneer Kramer, nog behoefte om op te reageren? Nee, ik denk dat het duidelijk is. Het, de wethouder heeft al gezegd dat die 45% ook betrekking heeft... tot het hele wijzigingsbevoegdheid. U hoeft niet te reageren. Ik check al. <laughs> Anderen nog behoefte aan een korte reactie op dit abonnement? Meneer Paaps, u al Nou, zo nou ja, niet zo... Uh, ...op zich op het amendement. Maar ik vraag me af waar nou het vertrouwen is gebleven in uh, de bestuurskracht. Ik begrijp het even niet meer en ik word er doodmoe van. Waarvan van Akte. We gaan door. Ik stel voor het abonnement 4b de Plein bouwhoogte boulevard gewijzigd in stemming te brengen. Bij handopsteken wie is voor dit abonnement? Bij handopsteken, dat zijn de fracties van oudere partij Zandvoort, GroenLinks en het CDA. Wie is tegen dit abonnement? Bij handopsteken, dat zijn de fracties van de VVD, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Zandvoort en Sociaal Zandvoort. Daarmee is het abonnement verworpen. Dat brengt mij op abonnement 4c, de Van Plein Detailhandel. Meneer Waberg-Wilson. Ja, dank u voorzitter. Uh, aangezien uh, de wijzigingsbevoegdheid het gehele gebied van Vosjeplein beslaat en dus ook uh, de supermarkt, uh, waarbij dus daar ook een mogelijkheid wordt geschapen voor een hele andere bestemming, uh, hebben wij uh, gemeend dat wij iets anders moeten voorstellen. En wel het volgende... Uh, voor het gebied uh, rond, uh, rondom de supermarkt geldt het bestemmingsplan burgemeester Engelbestraat en Schuitengat. Dat is dus een vigerend bestemmingsplan. En daar gelden de volgende maten. Pijl uh, gehoog, gelegen aan de burgemeester Engelbestraat, Een grote hoogte van 4,80 meter en een nokhoogte hoogte van 9 meter. We zijn van mening dat het gewenst is dat een supermarkt op deze plaats blijft bestaan. Mede bij gebrek aan alternatieven in het plangebied... Er geen goede reden is om de wijzigingsbevoegdheid naar wonen op dit perceel te leggen en evenmin om daar aan hoogtes van 11 en 14 meter te verbinden, ook wel weer om schadeclaims te voorkomen. En stellen voor artikel 4, 5 wijzigingsbevoegdheid te schrappen. Dank u wel. Abonnement duidelijk voor iedereen. Meneer Biemann. Deze heeft geen probleem mee, maar laat het dan de Raad over. Wenst iemand een debat nog? Voldoende over gezegd, Meneer Kramer. Ja, ik denk dat uh, je, wanneer je de bewoners daar de mogelijkheid biedt um, um, uh, bied om uh, te gaan ontwikkelen, moet je het een supermarkt ook uh, geven. Dank u wel meneer Kramer. Meneer Babberpilsen. Ja, ik wilde graag op reageren voorzitter. Want uh, uh, in principe zou ik dat met de heer uh, Kramer eens kunnen zijn als men in dezelfde positie zou verkeren. En dat is dus niet het geval. Want de bewoners, daar geldt namelijk bouwverordening voor. Maar voor de supermarkt, daar geldt de, het een bestemmingsplan voor. En dat betekent dat er dus rechtszekerheden voor de omwonenden gelden. Die de heer Kramer kennelijk niet wil meewegen. En dat verbaast mij. Meneer Kramer, behoefte aan de reactie? Nee? Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan breng ik het abonnement in stemming. Abonnement 4C, de Favosjeplein detailhandel... Bij hand opsteken wie is voor dit abonnement? Voor zijn de fracties van Oudere Partij Zandvoort en GroenLinks. Wie is tegen dit abonnement? De fracties van het CDA, Sociaal Zandvoort, Gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid en VVD. Daarmee is het abonnement verworpen. Abonnement 4D, de Fagootjeplein Parkeerdek. Partij van de Arbeid, OPZ, VVD. Wie van hen wenst het woord? Meneer Drommel. Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk een, een praktische of een wat pragmatische aanvulling op hetgene al wat in de hoorcommissie voor is gekomen. We praten over het doortrekken of niet doortrekken van het parkeerdek om stomweg de dakgoot en dergelijke schoon te kunnen maken. We hebben dat op een wat duidelijke wijze verwoord en we zien ook door de ondertekenaars dat iedereen zich erin kan vinden. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Drommel. Abonnement duidelijk. Abonnement duidelijk, ja. Meneer Bierman, reactie namens de collega's? kan zich bij de e Drommel aansluiten. Hoeft aan een debat, dat is niet het geval. Ik breng het abonnement in stemming. Wie is voor het abonnement 4D, de Favosje Plein parkeerdek? Ik kijk rond. Dat zijn de fracties van de VVD, Partij van de Arbeid, het CDA, GroenLinks en Oudere Partij Zandvoort. Wie is tegen dit abonnement? Fracties van de gemeentebelangen Zandvoort en Sociaal Zandvoort, daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 6b. Pellesgebied, trottoir Jacques-Heemskerkstraat 2. Abonnement ingediend door Partij van de Arbeid, OPZ, VVD. Meneer Kramer, aan u het woord. Ja voorzitter, dit was onze laatste splinter die wij wilden bijschaven. Bijscha het gaat hier om een belangrijke entree van... Uh... Zand uh, wordt namelijk de Pellerspol en we wilden graag dat die uh, entree ook breed blijft. Dus dat uh, de, de huidige uh, uitwerkingsplicht iets, iets terug komt te liggen op het Pellisgebied. Dus dat uh, uh, de omvang van, de, van Heemskerkstraat zo blijft als die is. Dank u wel meneer Kramer. Abonnement voldoende duidelijk. Meneer Bierman, reactie van het college graag. Dank u voorzitter. Als we het zo mogen lezen dat het trottoir ook gelegen mag zijn op nieuw maaiveld op het parkeerdek, dan kan het college hiermee instemmen. Dat is uh, zoals uh, u het zegt. Dan kan het college hiermee instemmen. Behoefte aan een debat? Dat is niet het geval. Dan breng ik het abonnement in stemming. Bij hand opsteken, wie is voor? Abonnement 6B, Pelletsgebied, Trottoir, Jacques Heemskerkstraat 2. Ik kijk rond, dat zijn de fracties van de Oudere Partij Zandvoort, GroenLinks, het CDA, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en VVD. Wie is tegen dit abonnement? Dat is de fractie van gemeentebelangen Zandvoort. Daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 6C, Pelletsgebied, Hoogte Torens, Oudere Partij Zandvoort. Meneer Baberig Wilson, wilt u het woord? Ja, dank u voorzitter. Um, het is zo dat in uh, uh, alternatief... C of variant C is sprake van een uh, toren van 85 meter. En uh, wij zijn van mening dat die uh, consequenties van, die, uh, van dat alternatief onbekend zijn. En in feite uh, vraagt het college in principe, in principe als wij hiermee akkoord zouden gaan om een voorschot te nemen op, het, uh, op hetgeen de consequentie van die hoogte zou kunnen zijn. Nou, die consequentie kennen wij niet en daarom willen wij daar niet mee akkoord gaan. En willen wij nu niet verder gaan dan de hoogte van 62,5 meter. We hebben dat ook al eerder dit jaar betoogd. Omdat wij veronderstellen dat op het moment dat je de huidige hoogte van hotelbouwers... Als, uh, uh, als het maximum neemt, en dat is de 61,5 meter, dat dan ook voor een eventuele toren die daar aan zou worden toegevoegd, uh, daar geen grote nadelen van zult kunnen ondervinden. Um, wij willen niet uitsluiten dat in de toekomst, uh, op momenten dat uh, concrete voorstellen voorliggen, wij een andere positie zullen innemen. Maar wij, maar wij zijn van mening dat we op dit moment niet veel anders kunnen doen dan het voorstel luidt. En dat is in artikel 15, 2, lid 1. interruptie meneer de voorzitter. Meneer, bouw, al, meneer Paap, sociaal antwoord. Bedoelt u nu vandaag zegt u dit en morgen zegt u dat? Meneer Woudegilson. Ik bedoel, uh, meneer Paap, dat wij nu niet kennis hebben van de consequenties van hetgeen hiervoor ligt... ...en wij een beslissing willen nemen op het moment dat die consequenties duidelijk zijn. Daarmee aangevende dat wij, doordat we dit standpunt nu innemen... ...niet willen uitsluiten dat we in de toekomst een ander standpunt innemen als er aanleiding toe is. Uh, wij stellen dan ook voor, in artikel 15.2.1, lid 3... ...de hoogteaanduiding 85 meter te vervangen door 62,5 meter. Dank u wel, meneer Barbara Gilsson. Abonnement duidelijk. Meneer Bierman, graag de reactie namens het college. Het college laat uh, de beslissing aan de raad over. Ik wil alleen even opmerken dat een terugbrengen van 85 meter naar 62,5 betekent dat het programma er niet meer in kan. En dus eigenlijk uh, variant C daarmee vervalt. Dus het is een keuze voor het laten vervallen van de variant C. Omdat dan, uh, het programma daar niet in kan. Uh, maar het is aan de raad om dit uh, verder te beslissen. Meneer Bluijs. U wilt de en, vraag stellen? Nee, de, geen vragen. Okay. Ik zou willen voorstellen om het, uh, een, een ander abonnement erbij toe te voegen. En dat we A gaan schrappen. Want A leidt tot volbouwen van de pleinen. En dat is wat we niet willen. Want dan mag je tot, uh, 100% tot 23 meter volbouwen. Mag. En omdat... een, Ik vind, wij zijn best in voor, uh, voor C. Maar ja, waarom zou je dan A laten staan? Dus dat zou... Een, ...voorstel van ons zijn om A te laten vervallen. Om, om met name een bepaalde richting te geven... ...en het komt ook veel beter over... ...bij de beeldkwaliteitsnotitie. Meer de richting. Als ik, als ik de beeldkwaliteitsnotitie zie... Ja, zit ...en zit er zit achterin een kaartje... ...en daar is dat ook zo ongeveer aangegeven. Ja, waarvoor blijven we dan met A stoeien? Dus ons voorstel zal zijn om A te schrappen. Wie wenst te reageren? Minister Stammers... Even een korte reactie. Ik, ik, in de, in de eerste instantie sta ik sympathiek tegenover over dat, dat voorstel. En aan de andere kant denk ik van ja, als de meerderheid van de raad, als dat zo, zou zijn, zijn voorkeur hier uitspreekt voor variant C, dan komt A automatisch niet in, niet in werking. Bovendien door nu A te schrappen, leg je toch weer een beperking. En waarom zou je dat dan doen? Gezien dus dat het CDA bij, bij al de voorstellen zijn eigen keuzes heeft gemaakt. Dus met ja. deze doen wij dat ook. Dus maar, dus, ja, dat is een goed recht. Dus, maar, dus dan weet u dat wij tegen A zijn en dat dan niet in stemming komt. Ja, in Hagen erop de VVD wil alle opties uh, openhouden. En uh, ja, het voorstel van de heer bauwens Wilson klinkt heel sympathiek. Alleen uh, wij zien het niet zitten dat er een twin tower ontstaat. Dus dat, uh, wij hebben dan liever dat er een accent iets omhoog is of omlaag. Dan dat het allemaal hetzelfde hoogte gaat krijgen. Want dan uh, komen we ons verkiezingsprogramma niet na en dan krijgen we echt een schouwkwerk aan zee. Anderen nog behoefte om even te reageren? Meneer Babergilsson. Ja, ik, ik wou er graag op, op reageren. Um, ik wil ook helemaal niet zeggen dat wij... Um, uh, niet ook gevoelig zouden zijn voor argumenten om juist dat hoogteverschil te laten bestaan. Alleen op dit moment, dat heb ik al in mijn eerste termijn gezegd, dat is ook de enige reden waarom wij dit standpunt nu innemen en waarom we dit amendement indienen. Kunnen wij namelijk nou niet overzien wat daar de consequenties van zijn? Nou, daarom willen we dat gewoon uitstellen op het moment dat die er wel zijn en nu in ieder geval het niet bij voorbaat onmogelijk maken. Dank u wel. Meneer Van Deus, had u nog behoefte om te reageren? Ja. Kijk die 85 meter is natuurlijk fors hoog. We kijken alleen maar van als je, althans de toelichtingen zijn gekomen. Als je uit het station komt dan hou je een mooi plein over. Maar dan zit je in de natuurgebieden om Zandvoort heen. Dan zit je naar zo'n toren te kijken. Waarbij een van de mooie dingen eh, ons natuurgebied gelijk kleiner lijkt. Dus Ik voel wat dat betreft. En er zijn vast meer consequenties die je niet kan overzien met 85 meter. Want als de 1,85 meter hoog mag. Waarom mag een andere het dan niet? Dus dan zie ik. De hele boulevard al een eind omhoog gaan. Dus ik steun de motie van harte. Dank u wel meneer Van Deursen. Meneer Stammers, u stak uw vinger nog omhoog. Ik zou de heer Van Deurzen willen adviseren... ...dat als hij in de natuur wandelt... ...dat hij toch vooral geniet van de natuur... ...en niet te veel naar de bebouwing kijkt. Dank u wel meneer Stammers. En ik ken meneer Van Deurzen... ...maar die doet dat volgens mij al... ...dus dat advies had hij al ter harte genomen. Dames en heren, volgens mij zijn de argumenten uitgewisseld. Ik stel voor om tot stemming over te gaan. Bij hand opsteken. Mevrouw Curenson, korte stemverklaring graag. Dank u wel, voorzitter. Hoogte op het, uh, op het boulevard Palace gebied vind ik persoonlijk het feit uh, geen goede zaak. Waarom? We hebben op dit moment hebben we drie hoge torens die eigenlijk ontwikkelingen voor een groot deel onmogelijk maken. Op het moment dat we daar meerdere torens bij gaan plaatsen, worden toekomstige ontwikkelingen ook in de kiem gesmoord. Echter, we hebben wel afgesproken dat we beperkingen niet zullen opleggen. Dus dat is de reden dat ik toch tegen dit amendement zal stemmen. Dank u wel, mevrouw Beurenson. Ik breng het amendement in stemming. Abonnement 6C, Pellisgebied, Hoogte Torens. Wie is voor dit amendement? Bij hand opsteken graag. Voor zijn de fracties van Uitere Partij Zandvoort en GroenLinks. Wie is tegen dit amendement? Dat zijn de fracties van het CDA, Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en VVD. Daarmee is het abonnement verworpen. Dat brengt ons op abonnement 7A, Algemeen Parkeren. Partij van de Arbeid, OPZ, VVD. Wie wenst het woord? Meneer Kramer. Ja, dit abonnement is eigenlijk heel belangrijk voor ons. En uh, ik kan daar een korte toelichting toe geven. Eigenlijk elke. Uh... Beperking of mogelijkheid die je hebt in het gebied is afhankelijk van de parkeerruimte die je gaat creëren. En wij willen graag dat het parkeren ook op de Middelboulevard wordt opgelost. Dat er niet, uh, zoals het in het huidige bestemmingsplan, de mogelijkheid bestaat om eventueel buiten het plangebied uh, parkeervoorzieningen te, te realiseren. Daarbij willen we vasthouden aan uh, de parkeernormering voor stedelijk gebied, dus de 1,85 uh, plek per woning plus 0,3. Uh, voor een bezoeker en daarmee uh, kunnen wij ook de garantie geven dat in de toekomst de middelboulevard niet tot het gaatje wordt volgebouwd omdat die beperking erin zit. Daarom is dit abonnement voor ons uh, vrij belangrijk en uh, ja, vragen we daar de steun voor van uh, de andere partijen. Want dat is ook meer in de richting van uh, uh, de oudere partij ook, want wanneer dit uh, zeg maar is opgenomen zal je niet zien dat alles wordt volgebouwd. Dank u wel meneer Kramer. Is het abonnement qua essentie voor u helder? Wordt de wilt u het standpunt van het college aangeven? Wij kunnen met dit uh, abonnement leven. Als het uh, zo zou mogen zijn dat de verhaalsmogelijkheden uh, binnen het plangebied dan wel nog tot de mogelijkheden mogen behoren. Want dat is dan wel handig dat we wel die uitwisseling binnen de gebieden kunnen hebben. U uh, uh, vrees dat je dus ten opzichte van... ...andere gebieden wat doet... ...is dan daarmee toch uh, weggenomen. Um, ik heb, het is in de overweging opgenomen... ...dat het uh, betekent dat dus wel... ...binnen het plangebied zelf... ...van de Middenboulevard moet opgelost worden... Ja. ...en niet daarbuiten. Nee, maar dat er wel, daar wel voor is. Ja, dus dat je zou kunnen wel. zeggen... ...een parkeerfondsje Middenboulevard ...bij wijze van spreken. Nou, laten dus aanzien... ja, we dat... het zo noemen... Dat, ...dat er zo en zo parkeerplekken moeten worden gerealiseerd... Juist. ...of je die nou uh, op het plein doet... ...of ja. het uh, maakt niet zoveel uit... ...als ze er maar komen... Dus niet dat er geld wordt gereserveerd voor een eventuele toekomstige parkeergarage. Buiten, er moeten zo en zo ja. parkeerplekken worden gerealiseerd. Als dus zo, geen fonds. Als het college het zo mag lezen dat ze eh, alle creativiteit mag gebruiken om binnen het plangebied, dus alle, eh, alles zo te regelen dat parkeren goed geregeld is, dan kunnen wij ermee. Ja. Voorzitter? Mag ik, mag ik daarop reageren? Zeker. Uh, wij zijn uh, eigenlijk niet voor een regeling waarbij je de plicht om in de bouw, dan wel in die directe omgeving, je parkeerplekken te realiseren, kunt afkopen. Daar zijn, wij niet tegen, ook, daar zijn wij tegen, ook als dit in het betreffende gebied zou plaatsvinden. Want waar het om gaat is, waar het om gaat is namelijk het afkopen en niet waar je het doet. Ja. Sch Sch Sch Sch Sch maar, het is. Meneer Bierman. Ja. Meneer Bierman. Heel het is, het op... is uiteraard de bedoeling, want dat, staat, dat is altijd uh, bij de verhaalregeling uh, zo. Dan moet er uitzicht zijn om elders in het plangebied ook inderdaad daadwerkelijk die parkeergarage te regelen. Of die parkeerplekken. Dus dat is, uh, wordt dus gematerialiseerd. Ja, wellicht is, het, is er een toevoeging damen. nodig dat het hier betreft fysieke plekken. Ja. Er, is geen stotten, er is geen fonds. Is geen, dus geen fonds. In, in alle gevallen... Er staat dit laatste punt ja. buiten het plan nee. als ik, als ik, voor de duidelijkheid als ik meneer Kramer en meneer Baber Wilson hoor zegt, zeggen beiden dat het niet de bedoeling is om binnen het plangebied middenboulevard een fonds te creëren maar wel de bedoeling is om daar als binnen dat plangebied alternatieven of in het plangebied een andere locatie is om parkeren op te lossen fysiek dan is dat mogelijk dat is de essentie van wat u zegt hè? Portefeuillehouder. Is dat standpunt duidelijk? Het standpunt is duidelijk. Wat Voorzitter. zegt het college daarop? Het college zal, kan ermee leven of zal er mee moeten leven. Goed, dan is het nuttig dat we even het de debatje hebben gevoerd. Dan is de intentie en de strekking van het abonnement ook helder. Behoefte aan een nader debat daarover? Is niet het geval, breng ik het in stemming? Wie is voor het abonnement 7a algemeen parkeren bij handopstreken? Dat is unaniem, daarmee is het abonnement. Nee, excuses, excuses mevrouw Draaier. Ik overzag u. Ik ga gewoon tellen. Dat zijn de Partij van de Arbeid, de VVD, Oudere Partij Zandvoort, GroenLinks, CDA en Sociaal Zandvoort. Die is tegen het abonnement. Dat is gemeentebelang Zandvoort, daarmee is het abonnement aangenomen. Ik ben blij dat u nog wakker bent, mevrouw Draaier. Abonnement 7b, Algemeen Horeca. Oudere antwoord, meneer Baber Wilson. Dank u voorzitter. Uh, wij hebben dit, uh, dit amendement ingediend om de volgende reden. Uh, er wordt uh, op veel plekken, met name ook op de Polen, uh, horeca mogelijk gemaakt in het plangebied. En daar uh, zijn ook categorieën bij die per definitie uh, hinder voor de woonsituatie kunnen opleveren. En wij zijn dan ook van mening dat je dat niet moet willen. Want op het moment dat je situaties zoals in de Haltestraat zou creëren... ...die ook, ondanks alle regelgeving toch voor regelmatig overlast zorgen... ...dan moet je daar denk ik niet voor zijn. Wij stellen dan ook voor in die artikelen waar de combinatie horeca met woonbestemming mogelijk wordt gemaakt. En dat zijn dan artikelen 3.1 sub B9 en B11, artikel 15.1 sub D en artikel 23.1 sub A. De aanduiding categorie D is gelijk café bar als mogelijke bestemming te schrappen. Dank u wel, meneer baber De Essentie van het abonnement duidelijk. Portefeuillehouder wilt u het college collegestandpunt aangeven? Het uh, lijkt het college raadzaam om dat soort beperkingen niet nu op te leggen. Dank u wel. Nader debat nodig. Is niet het geval, denk ik, dan breng ik het in stemming: wie is voor het abonnement 7B algemeen horeca bij handopsteken graag? Voor zijn de heren Simons, Bouwberg, Wilson en Suttorp. wie is tegen het abonnement 7b als genoemd. Dat is meneer Poster, de fractie van het CDA. Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en VVD. En daarmee is het abonnement verworpen. Ik begrijp niet waarom nu er enig rumoer is. En de luisteraars thuis ook niet, dus ik verzoek u weer... De orde van de vergadering te handhaven, abonnement 7c, algemeen ontheffing hoogtebepaling. Oudere partij zandvoort, meneer Bouwberg-Wilson. Uh, voorzitter, wij denken dat het verstandig is, omdat uh, dit namelijk niet expliciet uit de regels blijkt uh, om de ontheffing van 10%, ontheffing van bijvoorbeeld hoogte, uh, om die bij hoge gebouwen en zeker natuurlijk als we praten over gebouwen die uh, bijvoorbeeld 85 meter hoog zouden kunnen worden. Uh, dat dat er niet toe zou moeten leiden en mogen leiden dat die ontheffing die voor hele andere doeleinden is bedoeld, uh, ertoe zou leiden dat er een of meer bouwlagen kunnen worden toegevoegd. We stellen dan ook voor om in artikel 21 sub c toe te voegen en met de beperking dat hiermee niet een of meer bouwlagen aan het gebouw kunnen worden toegevoegd. Dank u wel meneer Bauer-Gülsson. Essentie duidelijk. Wordt de vijhouder. Aan namens het college het woord. Het college kan zich vinden in deze... ...in dit abonnement. Heeft u behoefte aan een debat? Mevrouw oh. ja, mag, ik, mag ik daar een vraag over stellen? Want we hebben een, een stukje gekregen met, met een uitleg erover... ...en dat de ontheffing de mogelijkheid betreft voor dus geen verplichting... ...gekoppeld aan architectonische of medische redenen. Architectonisch heeft te maken met mooie afwerking van of ...een beperkt extra hoogte in de horeca op de grondgrondlaag. Een extra verdieping is strijdig met dit uitgangspunt. Dus dat verbaast me dat de wethouder zegt van, ja, dat het goed is. Ja, is het. Port, mevrouw Geurlson heeft een vraag gesteld aan de portefeuillehouder. Portefeuillehouder, kunt u hierop reageren? Meneer Bierman, heeft u de vraag begrepen? Nee, wilt u hem nog even herhalen? U heeft ons een brief gestuurd met een uitleg over dit punt, over die 10% extra hoogte. En in de toelichting die u daar zelf geeft, is datgene wat ik zojuist gezegd heb, waar ook staat, een extra verdieping is strijdig met dit, uit, met dit uitgangspunt. Dus dan lijkt dat het amendement amendement dus toch overbodig Ja, wij kunnen weer leven dat het zo wordt. Ja, goed, maar dat bepaalt u maar. Is het voor u iets duidelijk geworden, mevrouw Geurtson? Andere nadere vragen aan de portefeuillehouder of het debat? Goed. Ja, oh. Meneer Van Dussen, debat of portefeuillehouder? Nee hoor, maar even aanvullend op dit verhaal van de portefeuillehouder. Nee, nee, nee even, ik ben even... Als, dan ben ik, verzoek ik u even te parkeren, want ik denk meneer bouwburg wilson dat u nog een vraag heeft of niet? Ja, ik heb inderdaad uh, dan een vraag, want ik heb wel gezien uh, dat, uh, dat dat het strijdig is met het, uh, met het uitgangspunt. Maar ik heb het uitgangspunt niet in de regels van het bestemmingsplan aangetroffen. En dat was aanleiding voor ons om, deze, om dit amendement in te dienen. En is dat een vraag aan de portefeuillehouder? Ja, want uh, op het moment dat uh, de, de, de, de, de, de portefeuillehouder zou kunnen verklaren hoe dat zit, dan hebben wij misschien aanleiding om het amendement uh, in te trekken. Voorzitter, zoals ik eerder al heb uitgelegd, is het gewoon een wettelijk voorschrift dat je dat niet mag. Het is een oneigenlijk gebruik in feite. Dus eh, daar hoef je ook niet apart nog in de regels op te nemen dat je je aan de wet zult houden. Goed. Wie wenst, meneer Stammers, het debat... Ja, voorzitter. De, de heer bouwburg Wilson heeft diverse malen in hoorcommissies gezeten. En daar is dit punt iedere keer naar voren gekomen, die 10% regeling. En toen is ons ook telkens weer uitgelegd dat dat inderdaad bedoeld is voor geveltjes of een installatie voor een uh, uh, airco uh, bovenop een dak. En uh, dat soort dingen, maar niet, niet, niet voor extra bouwlagen. Dus ik, uh, ja, ik, vind, ik vind het een overbodige zaak. Het is een overbodig amendement en overbodige dingen moet je absoluut niet, niet doen, vind ik. Dus... Nou, meneer gegeven. Bluijs, gegeven. Meneer ja, ik zou dan voorstellen, dan zetten we er gewoon de, de maximale hoogtes, welke in het bestemmingsplan zijn opgenomen, niet worden overschreden. En dan kan het wel. Ja, nee. Meneer Kramer, wens u het woord. Ja, hoorde, nee, de heer Stamis niet... zegt het uh, duidelijk, kan ik het niet zeggen. Oké. Okay. Nee, ik, ik hoorde van alles, maar niet via de microfoon. Nee, ik denk wat de heer Bluis net zegt, dat dat een hele grote beperking is. Oké. Okay. Dat het nog verder gaat dan hetgeen wat OPZ net voorstelt. Eerst meneer bouwburg gielsel mag dat? Meneer Bouwburg gielsel Voorzitter, uit de vraagstelling van Zweven kon u al opmaken dat onze gedachten gingen in de richting zoals de heer uh, uh, uh, Stamis al aangaf. Wij trekken het amendement in, want het heeft geen, geen, geen zin. Daarmee is het abonnement ingetrokken. Maar meneer Bluis, ik had u wel ah, nee, kijk, gezegd... Er is wel meer discussie in deze gemeenteraad over hoogte. En elke keer is er discussies over de hoogte. Wij hebben wel eens gezegd van... Kijk, in principe als je een maximale hoogte vaststelt... Dan kan je er een stolp over trekken. En dan kan je ook iets naar beneden. De, dat kan ook. Dat, het is niet alleen een, een, altijd naar boven. En wat er gebeurt... En dat is ook elke keer de discussie... Ook in het dorp steeds weer dat men naar boven gaat. En als je dan inderdaad... Nou, daar kan je weer allerlei dingen verzinnen. Je kunnen zeggen, er mag geen bouwlaag. Nou, Dan komt er een, een, een hele de, de hoed van Bierman. Ik weet niet hoe de hoed van Bierman eruit gaat zien. Maar dan zou de hoed van Bierman wel eens 10% hoger kunnen zijn dan als het Pallasgebouw. En Dan hoeft het helemaal geen, geen bouwlaag te zijn. Dus je kan het ook twee kanten op benaderen. En ik denk dat het eigenlijk zuiverlijk is dat je zegt, dit zijn maximale grenzen. Maar het is ingetrokken. Dus, uh, maar wij zouden dat wel aardig vinden. Dank u wel. Wij gaan door naar abonnement 8a, beeldkwaliteitsnotitie van Venema Partij van de Arbeid, OPZ, VVD. Wie van u wenst het woord? Meneer Baber Gilson. Dank u voorzitter. Ja, de reden dat we dit amendement hebben ingediend is gelegen in het feit dat uit de tekst in het bestemmingsplan niet duidelijk naar ons idee naar voren kwam wat met, dit, met deze actie wordt bedoeld. En die actie heeft dan te maken met het vergroten van het Venema Plein. En die, dat is bedoeld om het parkeren en de ontsluiting van de diverse percelen... aan het gezicht te onttrekken... en, om te, be en te bereiken dat er een grote binding bestaat... tussen de boulevards van Venema plein en het Pallasgebied. En ontstaat namelijk tussen het van Venema plein en het pallisgebied... dan, eh, naar nou, wij beogen, één, eh, één maaiveld op in gelijke hoogte. En... Uh, daarom stellen wij voor aan de betreffende passage op pagina 51 van de beeldkwaliteitsnotitie toe te voegen: tevens kan het huidige parkeren overkapt worden om de beeldkwaliteit van het gebied te vergroten. Wat we, daarna, wat we daarvoor al hebben Dank u wel, meneer Barbara-Wilson. Abonnement intentie duidelijk? Portefeuillehouder, graag een korte reactie. Voorzitter, het college kan heel goed leven met uh, dit amendement. Dank u wel, behoefte aan een debat? Dan brengen we het in stemming. Abonnement 8a, beeldkwaliteitsnotitie van Venemaplein. Wie is voor dit abonnement bij hand opsteken? Ik kijk rond. Dat zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, GroenLinks, het CDA, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en de VVD. Wie is tegen dit abonnement? Dat is de fractie van gemeentebelangen Zandvoort. Daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 8b, beeldkwaliteitsnotitie, trasvormige bouw. Wederom Partij van de Arbeid, OPZ, VVD. Wie wenst het woord? Meneer Babbegalson. Ja. Dank u voorzitter. De bedoeling van dit amendement is om het oogmerk wat wij ook al bij het vorige bestemmingsplan hadden, namelijk om, terrasvormig, om bouw terrasvormig in te vullen, en dat met het oogmerk om, zeg maar, doordat die terrasvormige bouw terugloopt. Uh, daarmee schouder, schaduwwerking te voorkomen en tevens ook de massaliteit van bouwwerken te voorkomen. Omdat je namelijk, je begint met een breed grondvlak. Daar hebben ook rekening gehouden in het vorige bestemmingsplan. En bij elke nieuwe bouwlaag die er bovenop komt, neemt dat volume dan af. Uh, wij, wij overwegen dan ook uh, in dit amendement dat het gebouw een leidend principe moet zijn bij de realisatie van nieuwbouw. En dat het gewenst is, ook waar het nu niet expliciet in regels is opgenomen, uit te gaan van aflopende bebouwing gelet op de aanliggende bestaande bebouwing. En stellen dan ook voor op pagina 49 van de beeldkwaliteitnotitie toe te voegen, dit thema, terrasvormig gebouw is dus, zal waar mogelijk als leidend principe worden gehanteerd door middel van door middel van terrasvormig gebouw. Hierbij dienen alle gevers wel voldoende aandacht te krijgen om een goede ruimtelijke kwaliteit te bewerkstelligen. Dank u wel, meneer babach wilson Abonnement duidelijk. Gezondheid, meneer Kramer. Portefeuillehouder, de graag het standpunt van het college? Dank u, voorzitter. Het college ziet hierin dus een verdere verduidelijking van de reeds gedane toezegging om de terrasvorm te verduidelijken. Dus wij kunnen hier mee instemmen. Hoeft aan een debat? Niet het geval. Ik breng het abonnement 8b, beeldkwaliteitsnotitie terrasvormgebouw in stemming. Wie is voor dit abonnement? Ik kijk rond.